Er tegen 47 het wetsvoorstel is aangenomen. Nederland stort bijna 5 miljard euro in het Europese noodfonds en staat voor nog eens 35 miljard garant. De Kamer verwierp een motie van wantrouwen van de PVV tegen minister De Jager. De PVV vindt dat De Jager de belangen van Nederland verkwanselt en dat hij verantwoordelijk is voor het opgeven van de soevereiniteit. De motie kreeg behalve van de PVV alleen steun van de Partij voor de Dieren. De Vereniging van de Nederlandse Gemeenten dient een claim van 20 miljoen euro in bij het kabinet... voor de kosten die zijn gemaakt voor de invoering van de huishoudtoets. Daarmee zou gecontroleerd worden of bijstandsouders kinderen thuis hebben wonen die geld verdienen. Als dat het geval is, zou er worden gekort op een uitkering. In het vijfpartijenakkoord is de huishoudtoets geschrapt. Maar volgens de VNG zijn er al verschillende voorbereidingen getroffen. Zo zijn er kosten gemaakt voor personeel en aanpassingen in computersoftware en moeten er nu maatregelen worden teruggedraaid. Er moet een fonds komen dat gebruikt kan worden... om onbruikbare kantoren te slopen. Bijna 15 procent van de kantoorruimte in Nederland staat leeg. Door een sloop- en herstructureringsfonds op te richten... kunnen meer kantoren worden gesloopt en heeft de bouwsector meer werk. Dat staat in een rapport van het Bouwteam. Dat is ingesteld door het kabinet om met adviezen te komen... die de bouwsector een impuls geven. Het idee is dat investeerders, gemeenten en projectontwikkelaars geld in het sloop- en herstructureringsfonds storten. Spoorweer de ProRail houdt de sporen tijdens het warme weer extra in de gaten. Gisteren en vandaag voerde het bedrijf meer controles uit op kritische plekken, zoals bochten en wissels. Als het spoor te warm wordt, kan het bol gaan staan. Monteurs moeten daarom zorgen dat de warmte kan ontsnappen. Dat gebeurt door sleuven in de sporen te slijpen. Het weer, veel zon, 22 graden in het Middenland, 28 aan zee. In het zuiden kan later vanmiddag een enkele regen- en is bij ontstaan. Ook morgen zondag, dan zo'n 22 graden. ABB verkeersinformatie Op de A2 Utrecht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd... met een vrachtwagen bij Den Bosch. Tussen Knoop het Empel en Knoop het Vught staat 6 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A28 Utrecht richting Amersfoort staat voor Afrit en Dolder 3 kilometer.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Elsbet Grootekker. Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de dag. Doelman. Die... Toch een tikkie naast de bal. Gomi totaal niet gedekt. Het is pas de 64ste minuut. Niemand doet meer wat. Ze lopen er zo doorheen. Brian die er 7-1 van maakt. Na de nasmaak over datgene wat er in de zaakreep is gebeurd? Ja, dat denk ik wel. Als ze uh, op dit niveau 7-1 verliest, uh, ja, dat komt bijna nooit voor. Marjan Overs, hoogleraar sport en recht. Dat was een moment waarop de club waar u commissaris bent geweest, Ajax... het slachtoffer leek te worden van een gefixte wedstrijd. Ja, wat is volgens u erger? Omkoping of doping in de sport? Omkoping, ja? Dat zegt u met, uh, zonder aarzelen? Ja, <laughs> dat zeg ik zonder aarzelen omdat het uh, rechtstreeks het hart van de sport raakt. Op het moment dat we geen geloof meer kunnen hebben in het wedstrijdresultaat... dan gaat de sport ten onder. Goed, wat eraan te doen is, dat bespreken we zo meteen. Edwin Rutte, maandag lanceerde jij een cd... waarop je een verhaal vertelt over de waarde van muziek en kunst. Welke bekende Nederlander moet in elk geval de cd beluisteren? Uh, ik denk de minister van Cultuur minister van cultuur. We hebben slechts een staatssecretaris. Ja, precies. We zouden de minister ervoor moeten hebben. En die dan ook wat meer liefde opbrengt. Want het gaat over liefde voor de kunst en de muziek. Ja, het is een verhaal van Yehudi Menouin. En dat is in 1983 geschreven. En dat gaat over bezuinigingen. Dus dat is kennelijk een probleem van alle tijden. En Yehudi Menouin is een bekende violist. Was een bekende violist. Ja, maar hier heeft hij een verhaal geschreven. Michelle Maas, jij doet mee aan een medisch experiment. Jouw maag is verkleind met een maagband om je te helpen met afvallen. Dat is niet zo uitzonderlijk, wel jouw leeftijd. Je bent 16 jaar. Ja. Hoeveel kilo ben je afgevallen inmiddels? 10 kilo. En dat is sinds hoe lang? 6 uh, weken vanaf 12 april. En is dat meer dan je had gedacht of minder? Ja, veel meer. Dus je bent blij? Ja, heel blij. Over hoe dat zo is gekomen, daar praten we zo met jou over. Frits Boer, Inmeters hoogleraar kinder- en jeugdpsychiatrie... U schreef een boek over de manier waarop we als kind gevormd worden door ons gezin, onze broers en onze zussen. Ja. Uh, en dan met name in, over gezinnen waarin iets aan de hand is met een van de kinderen. Klopt, ja. Uit wat voor gezin komt u zelf? Ik kom uit een jongensgezin. Ik ben de tweede van vier jongens. Ik heb een oudere broer, twee jongeren. En verder iets aan de hand in het gezin? Nou nee, niet in de zin van dat een van de jongens uh, problemen had zoals waar ik het in het boek over heb. Maar uh, ja, misschien was het moment er geen meisjes waren. Ik snapte pas wat het is van meisjes toen ik veel van ouder was. Ja, heeft u die schade al ingehaald? Uh, uh, ja, vooral via dochters om, om te zien hoe een meisje groot wordt. Dat u heeft zelf wel dochters ja, gekregen. Ja. ja. Oh. Onze dichter is vandaag Zinkgraven. Zijn gedicht hoort u tegen drie. En als u een vraag of een opmerking voor ons heeft, ga dan naar de website. Dit is de dag .nu, of reageer via Twitter en dan gebruikt u de hashtag didd. Marjan Overs, u sprak vanmorgen voor de Vaste Kamercommissie VWS over matchfixing. Dat is voor niet iedereen een bekende term. Kunt u eens even uitleggen wat dat is? Het manipuleren van wedstrijdresultaten. of in ieder geval uh, inbruik maken op het natuurlijk verloop van, het wedstrijd, van wedstrijden. En gaat het dan om een specifieke sport waarin dat voorkomt? Nee, dat wil ik ook echt benadrukken. Uh, vanochtend ging het met name over, over het voetbal. Maar het, uh, het komt in allerlei sporten voor. Ja. En eh, hoe gaat dat dan in Nederland? Want ik kan me daar van alles bij voorstellen... en dan denk ik een beetje aan schimmige landen op de Balkan of zo. Maar komt dat in Nederland ook voor? Dat zou heel comfortabel zijn als we het uh, kunnen lokaliseren. Alleen en uitsluitend op de Balkan. Maar uh, dat is niet het geval. In ieder geval komt het steeds dichterbij. We hebben in Nederland in ieder geval wel een aantal zaken gehad. Althans mogelijke zaken. Maar het heeft uiteindelijk nooit echt tot een rechtszaak of een tuchtzaak geleid. Nee, dat waren zaken waarin het vermoeden bestond... dat er sprake was van matchfixing. Juist, Kunt u daar een voorbeeld van geven? Nou, dus ik denk dat uh, Football International heeft een, uh, een aantal zaken. Misschien kunt u uh, uh, daar, die hebben daar echt onderzoek naar gedaan. Dat uh -huh. is niet uh, zozeer mijn expertise. Maar ik weet wel dat, uh, dat in Duitsland er zaken zijn geweest. Uh, in België. En dat er ook in een Duitse zaak ook, uh, ook de naam van een Nederlander is genoemd. Ja. En hoe kan het dat dat verder gewoon is gebleven bij constateren en verder geen vervolging? Omdat het ten eerste is het een heel lastig probleem um, om te, te constateren. En um, de mensen zijn niet echt bereid om naar voren te treden. Je hebt natuurlijk altijd iemand nodig om, uh, om dit aanhangig te maken. En ja, dan, voordat je aan, dit aanhangig wil maken in de sport wil je wel voldoende beschermd zijn. En die bescherming is er niet. Dat klinkt een beetje maffiaachtig eigenlijk. Nou, de zaken die er geweest zijn, in ieder geval in de Pobeda case, daar, um, dat was ook een grote zaak, daar was inderdaad een maffiaantwerk. het werk. Ja, dus daar ben je dus ook je leven niet zeker mocht je daar dan over uit de school klappen? Nee, inderdaad. Nou, U noemde Voetbal International al, Iwan van Duren van Football International, Goedemiddag. Goedemiddag. Samen met jouw collega Tom Knipping heb je veel onderzoek gedaan naar, uh, naar matchfixing. Ik, ik vroeg net Marjan Overas naar voorbeelden, heb jij die? Ja, hoeveel wil je er hebben? Nou, doe, begin maar eens met één. <laughs> nou, We hebben een half jaar uh, helemaal, zijn we ingedoken, zijn vrijgemaakt om te gaan onderzoeken. Het is, een, uh, het is echt het grootste probleem eigenlijk wat er is. Alleen heel erg ondergronds. En uh, ja, had het net al over maffia. Het is ook echt maffia. Er zijn, er zijn nou, voorbeelden van uh, wedstrijden waarin jongetjes van, uh, van 16, want daar wordt ook op gewerkt, op de jeugdwedstrijden, op onze dameswedstrijden. Dit was niet in Nederland, maar een jongen voor een Big Mac... en een paar honderd euro als een keer een gele kaart pakte voor een meneer. Want je kunt ook niet alleen uitslagen, dat is ook voor de luisteraars wel belangrijk. Je kunt gewoon miljonair worden als jij weet wie de eerste gele kaart pakt in de wedstrijd. Of uh, hoeveel corners te vallen in de eerste helft. Stel dat jij speelt bij een club hier en ik geef je 50.000 euro. Ik zeg, wil je een gele kaart pakken? Ja, ja dan ga je uit. Nou, hoe intens? je bent, natuurlijk ontzettend dit tegen iemand. Maar toch ga je erover nadenken, want het maakt het uit. En tegelijkertijd zet ik ergens in Azië zet ik 100.000 euro in op, het, op een eerste gele kaart in de tiende minuut in die wedstrijd in Nederland. Want zo okay. specifiek is dat? Je, je, ja, je kan dus ja. zo specifiek gaan wedden ergens? Ja, en dat is, dat is wat heel weinig mensen eigenlijk weten. Het was in de Eerste Azië, is, iedereen begint op de gokkassen opstaan, je mag nooit generaliseren, maar het is daar erg populair. Daar zijn alle competities inmiddels failliet. Uh, de grote bendes die uh, eigenlijk uh, vroeger heel erg vrouwen aan wat drugshandel bezig gingen, die hadden heel snel door dat via internet, dat je over de hele wereld kan gokken, op alle wedstrijden, zeg maar. Dus daar is ook die Belg-Chinezen hier op een gegeven moment terecht. Ja, want chinezen was ook zo'n term. Ik dacht dat dat ging om Bami en Nassi, maar dat was iets heel anders, hè? Nou ja, er zijn ook, die Chinezen kun je ook bellen. Maar in dit geval ging het uh, om, uh, om uh, langs allerlei kleine wedstrijden in Nederland, waar amper mensen stonden te kijken, stonden allemaal Chinezen te bellen. Die stonden rechtstreeks in contact met gokbureaus, omdat iedereen wil weten wanneer valt er een corner, wanneer valt er een kaart. Uh, je hebt zelfs voorbeelden van dat je kon wedden of er een uh, keeper zijn handdoekje links of rechts in het net zou hangen. Hè? Die hadden een handdoekje bij zich. En het klinkt allemaal heel uh, apart, alleen als je dan weet hoeveel er gegokt wordt. Vroeger deden we dat met de Toto, hè? dan gingen we naar de sigarenboer en invullen. En nu zit iedere puber achter zijn internet, maar ook iedereen, iedereen met veel geld, uh, te gokken. En ja. daar zijn we uit de hand gelopen en daar uh, zijn wij op zoek gegaan met het over voorbeelden. En Marjan had het net over naar buiten komen. Er zijn een aantal mensen die hebben zich heel erg druk over gemaakt, die wilden op gaan zoeken. In Zwitserland was de, de betreffende speler die naar buiten was gekomen, die was op onverklaarbare wijze in de rivier beland en verdronken op 28-jarige leeftijd. Zo. In uh, Hongarije was er een meneer en, uh, die zich daar heel erg druk over maakte, ook op tv die is uh, die was uh, die is, uh, wanneer was het in maart april toen we naar heen wilden was die ook net voor het dak gesprongen zeg maar dus het zijn uh, hele akelige ja. en zijn ook meerdere malen gewaarschuwd om weg. ja want maar hoe was dat hoe was dat dan voor jullie als jullie daar dan en jij en toen ah. knipping daar eens even onderzoek naar gingen doen ik kan me voorstellen dat mensen daar niet op zitten te wachten nee dat was eigenlijk ontzettend dom want we waren altijd leuk wedstrijden aan het kijken <laughs> en toch dus ging on... je op en <laughs> en allemaal mooi naar de WK's en EK's maar je bent journalist dus je wilt toch ook uh, je hebt toch nog dat idee van nou de, de echt belangrijke zaken. Ja. Wil je maar zo... serieus hebben jullie bedreigingen ontvangen of zijn er dingen gebeurd? Of nee, maar dacht... wij zijn wel een aantal keren uh, een aantal zaken niet verder gegaan. Ook uh, op aanraden van. Uh... Onder andere dat we Europol uh, za zaten en dat die zeiden van, jullie moeten hier nu stoppen, want je weet echt niet met wie je te maken had. En terwijl wij toen al heel erg wisten met wie we te maken hadden. Maar de, het, het, het is echt georganiseerde misdaad en uh, daarom is het ook zo sneu zo de voetbalbonden en zo allemaal, want die staan er als een soort uh, ja... ja een sheriff tegenover een, een leger van 8.000 mensen. Maar ja. Maar, ja, maar ja, toch is dat niet helemaal waar. hoor. Want we hebt, je hebt max, matchfixing dat gokgerelateerd is... En, maar je hebt ook wel degelijk matchfixing dat niet gokgerelateerd is. Ja, He, dus uh, volgende ronde naar de Champions League ja, ah, ja. is zo'n voorbeeld. Maar je kunt ook uh, voorstellen dat uh, bij degradatie... soms gewoon de nodige belangen op het spel staan. Dus ook dat, hè, dat moet je wel uit elkaar trekken. Dat is ook wel een heel groot probleem. En, wel, en op dat moment is het wel binnen de sport zelf, hè? Ja. Dus dan hebben we het niet over misdaadsyndicaten uit China of wat dan ook. Maar dan hebben we het gewoon over de sport zelf. Maar het klinkt bij, in beide gevallen dus echt wel als een probleem in de sport. Is het zo, mevrouw Overs, dat wij in Nederland een beetje de, de kop in het zand steken? Dat we ons niet zo bewust zijn van wat er allemaal speelt? Of niet willen nou, weten misschien? Ik denk gewoon net als wat er vroeger bij doping gebeurde. Dat we een hele tijd hebben gedacht van nou ja, er moet altijd iemand naar buiten komen. En het moet aangezwengeld worden. Het probleem moet eerst erkend worden. En we hebben het vaak bedacht van goh, fijn dat het op de de balkan voorkomt, maar dat is echt ver weg is dan. Dat komt bij ons niet voor. En um, ja, nou, dus ik denk dat uh, langzamerhand steeds meer iedereen bewust wordt, zodat het veel dichterbij is dan dat we denken. Ja. Eh, Toen Rutte, realiseer jij dat als je naar uh, voetbal zit te kijken? Zo je dat al doet, dat weet ik niet. Ja, dat, ik ben een uh, vervent liefhebber. Uh, zeker, zeker, zeker. Ja, uh, op het moment dat het in de krant speelt, dan volg je dat wel. En een aantal dingen hier, die wist ik niet hoor. Van die handdoekjes rechts en links. Nee, nee. En die gele kaart, dat is, nee. ja, dat is angstwekkend. Ja. Ja, want, uh, mevrouw Overs, wat, wat heeft u geadviseerd aan de Kamercommissie? Wat, wat zou er moeten gebeuren? Nou, ten eerste hebben we grote behoefte aan meer onderzoek. Ja, hoe groot is het probleem ja. natuurlijk? Aard en omvang van het probleem. Nou, en daar stuit je weer op een heel belangrijk probleem. Is inderdaad de bescherming van de bedreigde getuigen bijvoorbeeld. Dat, dat kan de sport niet alleen. Dus ik heb benadrukt ook gezegd... dat de overheid daar een grote rol in, in uh, moet spelen. Hè? Want uh, de politionele waarborgen of bepaalde ingrepen... zoals het afluisteren van uh, bepaalde personen... Ja, dat, dat kan de sport niet doen. Uh, en de sport staat daar... Uh, ja, kan ook alleen maar de eigen leden straffen... Hè? Via tuchtrecht, dus uh, de spelers, de scheidsrechters en dergelijke, uh -huh. maar niet uh, de mensen daarbuiten. Moet... Dus dat betekent ja. dat samenwerken. Ja. ja, maar hoe zou dat dan, wat, hoe zou de sport dan mensen buiten hun eigen vereniging moeten straffen? Wat moet men dan... Dat kunnen ze niet doen. Dat ja, maar... kunnen ze sowieso niet doen. Dus dat betekent dat het uh, een prioriteit zou moeten worden van politie en justitie. En we zien dus hè, bij de zaken die ook voetbal uh, international aan het licht brengen van. Um, uh, als dan een melding komt, dan moet er wel uh, tegenopgetreden worden. Dan moet er wel aangepakt worden. En dat gebeurt nu niet? Nou, ik denk onvoldoende. Ja, Iwan van Duren, denk jij dat die bereidheid er is in Nederland? En hoe is dat bijvoorbeeld in andere landen waar jullie geweest zijn? Nee, uh, de, het gebeurt niet. Het is, uh, is het eerst heel erg met bewustwording. We zijn nu langzaam... Dus Marjan die helpt daarmee, ik help daarmee. Er zijn al wel een heel aantal mensen die eigenlijk het al uh, gezien hebben. Uh, van nee, maar dit is echt heel erg belangrijk... Uh, uh, dan komt het, uh, het aanpakken, uh, dat wordt natuurlijk heel erg uh, lastig. En je moet in andere landen, zijn al wetten ingevoerd. Bijvoorbeeld het EK hè, komt eraan, Twee uh, ja. uh, weken. Is. Van de 16 landen die daar meedoen, zijn er in 12 landen, zijn er al fix schandalen blootgelegd. Nederland is nog zo'n wit eilandje midden tussen <laughs> in zo'n zee van landen. Uh, er zijn dus 9 of 10 landen zijn al wetten aangenomen die hier specifiek over gaan. Uh, daar is capaciteit vrijgemaakt bij justitie. En die heeft voor onderzoekscapaciteit nodig. En daar gaat uh, meneer uh, opstelt over. En daaronder nog een heel apparaat. En die hebben tot nog toe een, een, een totaal verkeerde inschatting gemaakt. Over hoe serieus het probleem is. Maar daar, uh, ja, dat is ook weer de rol van journalistiek en andere mensen. Om dat duidelijk te maken. Ja. En op dat moment... Uh, dan kun je stappen gaan maken. Op het moment dat je bank. Uh, uh, euh, zaak krijgt een bankgegevens. Dat je kan tappen. Nou, dan, dan, dan wordt het ook uh, linker. En nu is Nederland eigenlijk een soort. Als uh, je niet oppast, wordt dit eigenlijk een soort vrije haven. Want hier is het niet één agent die daarmee bezig is. En nee. dat is natuurlijk lastig. En er zijn veel zaken. We hebben bijvoorbeeld. Je vroeg er straks een zaak. Mm -hmm. Een concreet voorbeeld. Excuus, dat gaf ik dan alleen in het buitenland. Maar we hebben bijvoorbeeld hier onze AZ. Er. Die stond één in, in Nederland. Die speelde een oefenwedstrijd. En wij, waren, wij zagen die scheidsrechter, dat was een Bulgaarse meneer, maar dat was helemaal niet de meneer die, die zei dat hij was. We oh. zijn we op onderzoek gegaan en er bleek gewoon een man die was aangesteld. Niemand wist wie die man was. Die gaf meteen drie penalties, waar je dus ook op kan gokken: hè? drie penalties met ja, ja. een helft of twee, je veel mee verdienen. En die zaak uh, die is naar de KVB gegaan: van ja, hoe kan dat nou? Dat is het nummer twee van Duitsland op dat moment, of drie, dus het was een grote wedstrijd. Mm -hmm. Er is veel opgegokt. Nou, die is helemaal uh, bepaald die wedstrijd door de scheidsrechter. De trainers waren ook woest, uh, maar die hadden geen idee wat er aan de hand was. Maar dat Smoord de KfB, schrijft een brief die stuurt naar de UEFA en die, dat landt in een la. Like. En Ajax-Zagreb, kunnen jullie misschien ook wel heen ja. ajax Ja, een stukje mooi, Maar ja, Marjan, Marjan specifiek denk ik. Uh, ja. Ajax uh, dreigde, dreigde, het was fantastisch. Die waren al bijna zeker volgende onder de Champions League. Het gaat om miljoenen. Dit is dus weer een voorbeeld van clubbelangen. Mm -hmm. En opeens uh, vallen er in Zagreb 7 goals in 20, 25 minuten. Ja. En iedereen denkt, wat is dit? Nou, we hebben alles gedaan met de UEFA, ook met de medewerker van Europarlementariërs. Noem maar op. Ajax heeft ook een brief geschreven... <hijs> om een onderzoek te krijgen. Maar tot de dag van vandaag is er nog niemand dat nee. gereisd. En Mevrouw, ja. Mevrouw Overigens, u, u sprak voor die Kamercommissie. Had u de indruk dat men naar u luisterde? Absoluut. ja, ja. ja. ja. Nou, nee, dat, Sowieso, hè, dit was ook geagendeerd door deze vaste Kamercommissie. Dus dit waren hele geïnteresseerde mensen. En die ook echt, uh, echt willen doorpakken op, uh, op deze zaak. En er is zoveel duidelijk geworden dat één, het is een probleem. Hè, dus we zijn niet bezig met een niet bestaand probleem aan het oplossen... wat wel heel plezierig is. Het tweede is om dat hoog op de agenda te krijgen. Um, en hoe je dat dan met elkaar gaat doen. Hè? Dus aan de ene kant heb je de sportregelgeving. Daar kan nog een, waarschijnlijk uh, wel een, een groot deel nog aan veranderd worden. Of uh, hè, Denk aan uh, de in wederom van ga je, hoe ga je om met anonieme getuigen daar, uh, mm -hmm. binnen de sportgeleden zelf. Uh, wat doe je met het gokken op eigen wedstrijden? Is dat uh, toegestaan? Maar ook niet heel onbelangrijk. Um, wat doe je bijvoorbeeld met je bestuurders, je good governance? Uh, kan het zo zijn dat een clubbestuurder eerder is veroordeeld voor bijvoorbeeld corruptie, om maar wat te noemen? Ja. He, zou ik toch niet heel graag weer in een bestuur van een voetbalclub uh, zien. Nee. Dus en dat, dat is binnen de eigen organisatie, want dat, ja. in dat verhaal wat we net hoorden van Iwan, vraag je je dus ook af, waarom heeft de KNVB dan niet harder opgetreden? Konden die dat gewoon niet, of wilden ze dat niet? Nou, ik denk dat de Wilder wel degelijk is. In ieder geval uh, ken ik de KNVB goed genoeg om te zeggen dat, dat ze daar uh, behoorlijk uh, hard aan werken. Wat we vooral nu zien, en dat is, dat is wel een heel groot probleem, is het bewijsprobleem. Hm. He, um, en hoe pak je dat dan goed aan? En daar worstelt de KNVB ook, uh, ook mee, maar die hebben een meldlijn. Uh, die zijn echt wel voorop staan. ze Binnen de sport. Want het is echt geen voetbalprobleem. Uh, maar de KVB loopt wel voorop met, uh, ja. met regelgeving, met een integriteitscommissie. En maar wat je ziet is dat er met name gokgerelateerde wedstrijden. Hè, uh, dat er dan daar wel onderzoek naar wordt gedaan. Omdat de gokwereld heeft gewoon er groot belang bij dat daar ook onzekerheid van resultaten bestaat en blijft bestaan. Dus die melden dan en daarop wordt er dan. Uh, nader gekeken, hey, vindt hier wat raars plaats. Maar we hebben ook gewoon nog niet een voldoende hoog kennisniveau... om dat goed aan te pakken. Nee, dat is duidelijk. En u zegt, er is bereidheid in de Kamer... ook voor ja. zo'n getuigenbeschermingsprogramma? Nou, dat, dat moeten we zien. Hè. Nu, nu heb ik dat gewoon uh, genoemd. Maar getuigenbeschermingsprogramma is echt iets voor politie-justitie. En dat hebben we al. Dus dat, dat moet alleen maar aangewend uh, worden, uh, wil zo'n zaak uh, ontstaan. Wat je nu veel ziet, is dat dergelijke zaken uh, in uh, andere landen... als bijvangst komen bij andere grote corruptie onderzoeken. Ja. En, en dan betekent dat dus ook dat politie en justitie daarop moet doorpakken en die hebben natuurlijk wel die, uh, die maatregelen tot hun beschikking, maar dan moet je ze wel aanwenden. Oké, okay, nou we kijken in ieder geval een beetje anders denk ik naar de wedstrijden op het EK. Hartelijk dank. Straks praten wij over de nieuwe CD van Edwin Rutte, een pleidooi voor de waarde van kunst en cultuur in barre tijden. Eerst aandacht voor een groot maatschappelijk probleem, overgewicht onder jongeren. Michelle Maas, jij bent 16 jaar en onlangs een maagband gekregen om je maag te verkleinen vanavond in het televisieprogramma De Vijfde Dag. aandacht voor, voor jouw verhaal, het onderzoek ook van het uh, Maastricht UMC. Uh, je hebt je lunch meegenomen. Wat, ja. wat heb je hier voor je op tafel liggen? Een bruine boterham met 30 plus kaas. En wat had jij voor je maagband? Had? Uh, vier boterhammen. Zo, dus dat, dat is een enorm verschil. Ja. Dat komt door die maagband. Uh, vanavond in het programma legt de dokter jou uit... wat dat precies inhoudt. Laten we even luisteren. We doen een bandje om het bovenstukje van de maag heen. En dat bandje, dat kan je opblazen... Dus op het moment dat ik het opblaas, zie je dat het bandje nauwer wordt. En als dat, dat bandje nauwer wordt, dan kan daar gewoon zo, dan kan daar minder voedsel door. En dat houdt in dat je gewoon minder kan eten. Is de maagband Michelle voor jou een, een laatste redmiddel? Ja. Want je bent 16 jaar. Ja. En ben je al lang bezig met je gewicht? Uh, zolang, ja, al mijn leven eigenlijk. Zolang je leeft? Ja. Dat is een hele tijd. Ja. Nou ja, aan de andere kant. U bent pas 16. Ja, okay. Maar toch wel. En dat, dat vertel je ook vanavond in de Vijfde Dag. Laten we daar ook even naar luisteren. Hoe vaak heb je echt lijnperiodes gehad? Of diëten gevolgd? Nou, ik denk wel meer dan tien keer. Wanneer was het de eerste keer? Uh, was ik acht. Ik zat een keer op vier. Ja. Ik keek een stubbeldieet. Ja, Michelle. In groep vier. Dat kunnen we ons haast niet voorstellen. Dat het al zo lang speelde. Ja. Wat betekent het voor jou om te zwaar te zijn? Uh... Alles. Ja? Ja, ik, ja, ik zit er al heel mijn leven mee. Het belemmerde ook echt alles. Dus. Ook gewoon op school, vriendinnen, ja. meedoen met dingen op school. Ja. ja. Dus dan is die maagband voor jou, denk ik, ook echt een soort laatste redmiddel? Ja, ja dat was het ook. Ja. Je ziet in de documentaire ook dat onduidelijk wordt of je hem krijgt. Want de ene groep kinderen of tieners wordt behandeld met een dieet... en de andere met een maagband. Ja, klopt. Stel nou dat je hem niet had gekregen. Dan had ik uh, dan werd ik met diëten geholpen. Maar ja, daar had ik sowieso eigenlijk al geen vertrouwen meer in. Want nee? ik echt alles al heb gedaan. Twee keer in de week sporten en dan daarnaast nog 30 minuten lopen iedere dag. En uh, soms gewoon echt helemaal niks eten of allemaal diëten. Sonja bakker en niks. Joep. Dus hoeven je, we kunnen jou niks nieuws vertellen op het gebied van ja, diëten. Nee, want ik, ik geloof het niet meer. Nee. <laughs> nee. Um, de operatie, hoe was die? Uh, best heftig voor mij. De pijn viel op zich wel mee, maar uh, psychisch was het wel heftig. Ja, Het is natuurlijk heel wat om op jouw leeftijd dan al zo'n operatie te ondergaan. Ja. Heb je er ook over getwijfeld of je het wel echt wilde? Ja. Ja? Ja, want ja, het is toch iets wat heel je leven weer gaat veranderen. Maar ik heb het er wel voor over. Want? Ja, dan kom ik eindelijk voor mijn probleem af waar ik al zo lang mee zit... En het helpt echt super goed nu, dus ik ben er echt heel blij mee. Want dat, dat is natuurlijk wel spannend dan als het gebeurd is. Werkt het dan ook echt? Dat ja. lijkt, dat merkte je dat meteen, dat het echt ja. Wat oplevert? Ja, want uh, uh, ik moest de eerste week op vloeibaar. Ja, dan voel je nog niet echt wanneer je vol zit. En toen moest ik op vast en toen voelde ik echt van wow, Nu zit ik echt vol. Want hoeveel kan je nu eten? Want je hebt hier nu een boterham liggen. Kan je die dan, als je die dan hebt gegeten, dan. Dan zit ik vol. En dan hoe lang? Uh, een halve dag. Een halve dag op één boterham. Ja, ik nou ja. denk het wel. Ja, dus dat is een heel groot verschil. Ja. Maar je moet natuurlijk ook weer helemaal leren om te eten op een andere manier. Was, ja. dat, was dat niet moeilijk? Uh, jawel, ik eet best snel van mijn eigen. En nu moet ik echt anderhalf minuut over één hapje doen. Dus dat was wel heel moeilijk uh, om aan te leren. Ja, en hoe is het dan als je met andere mensen aan tafel zit? Zwaar, want de ene eet snel, de andere langzaam. En dan ga je snel in dat ritme mee. Dus... En is het dan nog gezellig om met elkaar te eten? Of Jawel, ik, dat wel. Ik heb er geen moeite mee. Nee, of zo. Nee. Nou is er een hele discussie over de vraag of kinderen wel een maandband maagband moeten krijgen, want dat mag eigenlijk niet. Hè? Dat ja. is tot nu toe alleen voor volwassenen. Dit is een experiment. Snap je die, die terughoudendheid? Ja, natuurlijk. Ja. Want wat, wat, wat, wat, wat is een reden waar, waar, waar, waar, waar, waarom jij zou zeggen: doe toch maar niet? Uh, ja, het is toch best wel een moeilijke opgave. En ja, het is psychisch ook best wel zwaar. Dus. Voor een kind. Voor een kind wel, ja. ja, ja. Meneer Boer, u bent uh, emeritus hoogleraar, kind en jeugdpsychiatrie. Ja. Ja. U heeft daar vast ook een idee over. Kun je nou, dat... ik, zit, ik zit eigenlijk vooral ontzettend uh, uh, uh, nieuwsgierig te luisteren. Ik wist niet dat dit gebeurt. Ik weet wel dat het gebeurt bij uh, volwassenen. Ik weet wel dat uh, overgewicht heel moeilijk te behandelen is. Jij hebt met ja. ervaringen met uh, diëten. Ja, er stond vorige week een stuk in ik gaf in parool... Uh, dat het Sloten ziekenhuis heeft opgegeven bepaalde behandelingen te doen omdat uh, het gewoon toch niet goed werkt. Maar ik ben benieuwd, want uh, ik weet niet precies wat het voor jou betekent. Zeg maar praktisch. Want als jij te veel eet, krijg je dan pijn of raak ja. je dan verstopt? Hoe moet ik dat voorstellen? Uh, krijg ik pijn bij mijn borstbeen? Ja. En dan lijkt het net alsof er iets hangt. Oké. Okay. En dan moet ik ook echt uh, goed stil gaan zitten om de pijn zeg maar ja. te laten zakken en het eten. Ja. Dus, ja. Stel je nou voor dat uh, je, een, je leert anders eten in feite, omdat je merkt als ik te veel tegelijk is, is het heel naar. Dus je leert ja. anders eten door die maagband. Als je het heel goed geleerd hebt, zou ze nou weer weg gaan halen? Hoe, hoe zit dat? Of ben je aan je leven lang iemand met een maagband? Uh, als ze hem weg gaan halen, dan heb je nog steeds, uh, dan heb je weer een grote maag, dus ze ja. kan er weer bij en dan krijg je weer het hongergevoel. Okay. En met de maagband uh, belemmeren ze ook het ho hongergevoel zeg okay. maar. Ja, dus in je, principe, hebt, je ja. hebt ook geen behoefte als je door de stad loopt en allemaal lekkere dingen ziet om daar dan van te gaan eten. Uh, nee, Niet. maar dat is ook weer iets anders. Want zin in lekkere dingen en hongergevoel is toch weer ja. een verschil. Ja. Want er staan hier op tafel allemaal blikjes. En koeken. En uh, er wordt heel vaak gezegd, dat weet je ook wel... dat, uh, dat middelbare scholieren en scholieren te veel calorierijke dranken drinken. Ja. Die gaan natuurlijk makkelijk lastig die maakband. Hoe zit dat? Uh, ja, ik heb ze nooit gedronken. Dus daar kan okay. ik eigenlijk niet over mee. Nee. Nee. Want ik lust nee. geen koolzuur, okay. dus dat is in ieder geval okay. geen... geen ja. Hoe reageert je omgeving erop? Mensen op school. Je zit nog op school, hè? Ja. ja hoe hoe, hoe, hoe ja, zijn de reacties om je heen? Uh, ze hebben allemaal heel veel respect voor mij. En uh, ze leven ook heel erg mee. En ze helpen ook heel erg mee. heeft me ook wel weer heel erg geholpen. Ja, zeg, wel steun. Maar is, het, is het zo dat je, je bijvoorbeeld wel veel trek hebt? Hè? Dat je trek in iets hebt, maar dat je denkt... Nou, weet je wat, ik neem het maar niet. Want als ik het ga doorslikken, dan heb ik pijn. Met andere woorden, je hebt wel trek, maar je neemt het niet. Omdat je anders pijn krijgt. Uh, ja, trekken heb ik ook eigenlijk niet meer. Nee. nee. Ah, ja. Nou, dat, dat maakt het ja. wel makkelijker. Dan, ja. Hè? Ja. Ja. Maar Met, is jouw leeftijd ooit een discussie geweest? Want ik hoor een heel mondig meisje praten. <laughs> dat uh, ja, volgens mij heel goed weet wat ze wil. Uh, is dat ter discussie komen te staan eigenlijk? Dat jij nog maar 16 bent en, en zo'n beslissing moest nemen? Nee, want het is een onderzoek voor kinderen van 12 tot 18 jaar. Okay. En in principe komen kinderen onder de 18 niet, niet in aanmerking voor zo'n maagband, maar in dit onderzoek wel. Ja, ja. 60. En er wordt al gekeken of hoe de resultaten zijn voor de dieetkinderen en voor de mensen met, de, met ja. een met de maagband. Ja. Nou, uh, wat hoop je uiteindelijk kwijt te raken in totaal? <laughs> uh, 35 tot 40 kilo. En dan heb je eindelijk het lijf wat je wil hebben. Ja. En wat ga, ga je dan als eerste doen? Shoppen. En ja. <laughs> nieuwe garderobe aanschaffen. Ja, <laughs> Goed, vanavond is in het televisieprogramma De Vijfde Dag... een reportage te zien over de maagbanden bij kinderen. En ook een debat tussen voor- en een tegenstander van deze ingrijpende maatregel. Dat programma is om vijf over negen te zien op Nederland 2. En zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie... praat ik aan deze tafel verder met Edwin Rutte over de cd die hij maakte... en met Frits Boer, schrijver van een boek over... hoe wij allemaal gevormd zijn door onze broers en zussen. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Gert Kluk. Radio 1, het NOS-journaal. De kwaliteit van de zorg rond de operaties is de afgelopen vijf jaar verbeterd... meldt de inspectie voor de gezondheidszorg. Vooral de invoering van de time-out-procedure heeft ervoor gezorgd. In die procedure controleert het operatieteam vlak voor de ingreep... de identiteit van de patiënt. Bovendien wordt al het operatiemateriaal gecontroleerd. VVD en PVV maken elkaar harder verwijten in het zogeheten verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer. VVD-fractievoorzitter Blok zei dat hij in het vijfpartijenakkoord... compromissen heeft moeten sluiten die hij misschien had kunnen voorkomen... als de PVV niet uit het beraad was gelopen. De PVV verweet de PVVD dat die nu instemt met allerlei lastenverzwaringen. De Tweede Kamer gaat akkoord met deelname van Nederland... aan het permanente Europese noodfonds. Nederland stort bijna 5 miljard euro in het fonds... en staat voor nog eens 35 miljard euro garant. En de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dient bij het kabinet... een schadeclaim in van 20 miljoen euro. De VNG zegt dat al kosten zijn gemaakt in verband met de huishoudtoets... Daarmee moest de VNG controleren of bijstandsouders kinderen thuis hebben wonen die geld verdienen. In dat geval worden mensen gekort op een uitkering. In het vijfpartijakkoord is die maatregel geschrapt. En dat zijn de hoofdpunten. ANW-verkeersinformatie. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven staat file bij knooppunt Vught, 2 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Twee rijstroken zijn dicht. De A10 West naar Zaanstad bij de Koentenul, 3 kilometer. De A13 Den Haag richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ippenburg en de Afrit Berkel en Rode Reis, 8 kilometer. Door een gestrande auto is de rechte rijstrook dicht. En de A27 Gorkum richting Utrecht bij knooppunt Rijnsweert 2 kilometer. Door een ongeluk zijn drie rijstroken dicht.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 Goedemiddag, van harte welkom bij Dit is de Dag. Met aan tafel Marjan Overs, die een harde aanpak wil van matchfixing. Het omkopen van sporters in Nederland en ook daarbuiten. Edwin Rutte met een nieuwe cd. Michelle Maas, die op haar 16e een maagband kreeg. En Frits Boer, die ons gaat vertellen hoe het komt... dat onze broers en zussen zo'n grote invloed op ons hebben. In onze jeugd en ook nog nu. U kunt reageren via Twitter. Dan gebruikt u de hashtag DIDD Of ga naar de website ditisdedag.nu. En alle arme violisten, die door de koning waren weggestuurd, kwamen ook terug. En zo trokken ze rond. Tot er in het hele land geen mens meer was die niet de koning, de kat en zijn viool had gezien of gehoord. Ja, de onmiskenbare stem van Edwin Rutte. Hm. Wat hoorden wij hier, Edwin? Uh, het is een verhaal geschreven door de violist Jehudi Menuhin in 1983. Het was gewoon een boek, een, een sprookjesboek met tekeningen. En het was zo actueel, want in het verhaal gaat het over een, een koning... en die heeft gaten in zijn dak, 63 open haarden, maar geen hout om het, uh, om het uh, te stoken. Maar hij heeft acht violisten in dienst, iedereen is gelukkig, het volk komt langs. Maar er zijn ook een groot aantal rekenmeesters. Rekenmeesters. Rekenmeesters. En die gaan eigenlijk zitten uit te rekenen... hoeveel geld heeft die koning eigenlijk... maar ze hebben nooit kunnen uitrekenen... hoeveel rekenmeesters er zijn. Ze hebben het aantal vlakgommetjes op... het aantal linealen gedeeld zijn er niet uitgekomen. En het worden er gegeven... ook steeds meer, hè? <laughs> ja, ja. En op een gegeven ogenblik <laughs> vraagt een van de rekenmeesters... ja, maar, ja maar uh, uh, Sire, wat doen uw violisten op dit moment... Die spelen, aha, daar hebben we het al. Als ze spelen, werken ze niet en ze strijken het geld op. Als u ze nou ontslaat, dan kunt u het gat in uw dak maken... en het gat in de begroting dichten. En toen ik dat las, dacht ik, dit is een cd als politiek pamflet. Ja, want je hebt hem ook uh, gepresenteerd in Nieuwspoort. Dat waar was altijd, van de, altijd van die politieke persconferenties gehouden worden. Ja, sterker nog, op die dag werd de, de, de, de note, het advies van de Raad voor Cultuur werd maandag gepresenteerd. toen zat jij er ook. En toen zat, ik, zat <laughs> ik in Nieuwspoort. En wie heeft de cd? Oh ja, en het slot van het verhaal, de laatste regel is uh, gelukkig het land waar de rekenaar de tweede viool speelt. En ik heb hem uitgereikt aan Willem van meen oh, maar dat is natuurlijk niet voor niks je wilde je, je kwam dat verhaal tegen ja uh, en je dacht, ja, dit past in deze tijd. Ja, zeker. zeker en ben jij zeker. nu opeens van... van de, We kennen jou als een veelzijdig mens... maar als politicus had ik je nog niet uh, eerder ontmoet. Nee, nee, maar de, de, alle dingen zijn, hebben te maken met, met interesse. Hè? En ik heb uh, interesse in, als ik jullie programma hoor... of als ik jouw verhaal nu hoor, politieke interesse. Nou ja, en dan kom je daar vanzelf bij terecht. En, en ik beweeg me natuurlijk ook uh, in de kunstwereld. Dus dat gaat niet zo aan je voorbij. Dus je mm. kijkt ook naar de politieke programma... Programma's. je kijkt wat er dan ook gebeurt. Maar wat gebeurde er dan waardoor jij dacht, nu moet ik toch echt meer doen alleen, dan alleen mooie programma's maken en nu moet ik ook echt een statement afgeven. Nou ja, dat, dat, dat komt dus doordat er bezuinigingen zijn en die zijn dan in het hele land en uh, de, ik, ik vind het altijd sneu in de zorg, vind ik dat ook allemaal een ramp dat die dingen gebeuren, dus ik, ik begrijp wel dat er misschien dingen moeten, moeten gebeuren, maar als je nou een orkest hebt met twee mensen met een halve baan, ze raken allebei een baan kwijt, dan hebben ze vervolgens, zitten ze in een huis, dan kunnen ze een hypotheek niet betalen, ze zitten in de WW en vervolgens kunnen ze hun huis niet verkopen. En de klank van het orkest is weg. Ja. Dan vraag je dus af wat zijn we, wat zijn we daarmee opge opgeschoten. En dan vond ik eigenlijk, en juist omdat dat met Menuin uh, dat hij dat zei. En dat, dat, dat verhaal heb ik dan genomen en daar de muzieken. Ja, als want je, illustratie... hoort, je hoort je hoe die hoor je spelen. Hij ja. speelt allerlei werken van allerlei componisten. Jazeker. En dat heb maar jij... alles door hem. Alles door hem gespeeld. En ja. dat heb jij ook uitgekozen? van ja. welke muziek dan bij welk deel van het verhaal? Bijvoorbeeld de, de, de kat Joachim die speelt viool en dan gaat in het verhaal op een gegeven moment. En Joachim verdween in de nacht. Klein stukje solo-viool, weet je wel. Ja, ik. Ja, ik, je ik heb ik, enorm veel lol gehad van. Ik, ja, ik ben negen jaar, ik kan het niet anders zeggen. In de kunst is het natuurlijk prachtig en belangrijk, maar als er geen geld is om het te betalen, dan heb je een probleem. En op de CD laat je dat dilemma ook heel aardig horen. De mensen in zijn land die graag naar de muziek van de koning luisterden, zeiden. Een koning met vioolspelers is meer waard dan geld op de bank. Ze waren dol op dat soort zorgeloze gezegden. Maar het dak van het paleis zat vol gaten. Er vielen telkens edelstenen uit de koningskroon... en de koning kon zich niet veroorloven om in al zijn 66 open haarden... vuren te laten branden. Maar dat was niet zo erg. Ja, want dat is natuurlijk het dilemma, hè? Die koning die wil ook vuren in zijn open haard en zijn kroon moet gemaakt... Maar ja, hij wil ook muziek. Ja, maar de koning heeft dus gekozen. De koning koos op dat moment dat er mensen langskwamen... die naar die violisten zaten te luisteren. Dan zei hij nou, dan trek ik wel een dikke jas aan. En dan rolt die robijn maar onder mijn kroon. Het is een kwestie dat je een, een, een keuze maakt. Op het moment dat de bossen van Amedes Weert gekapt gaan worden... en er staat, 's nachts is er een kort geding... heeft een rechter even toen zijn toga aangetrokken. Als je ze eentje gekapt hebt, zijn ze weg. Hm. En dat is hetzelfde als met een orkest. Uh, op het moment uh, dat je het kapt, is de klank weg. Ja. Dus je moet eigenlijk ook nog goed kijken wat je ook doet doet. Als er iets moet gebeuren. Ik begrijp best wel. Wat, je, ja, want dat, dat, dat, dat zal dus de mensen tegen je zeggen. Ja, maar luister meneer Rutte. Het is allemaal heel fijn dat u dat zegt over die orkesten. Maar mijn moeder zit in een verpleeghuis. En ik heb liever Zeker. dat ze een orkest opheffen dan dat er een... Uh... Zeker. Zek ja, opheffen, ja. Ik zou, ik zou wel eens graag willen dat, er uitge dat, je, dat je uit zou rekenen wat die hele die 220 miljoen of hoeveel is het, wat die uiteindelijk kost. Hm. Als je dat in een hele keten gaat bekijken wat het opbrengt. Maar je hebt groot en groot en groot gelijk. Ik zal nooit zeggen, uh, nee, dat orkest moet blijven en dat en die verzorgingshuizen. Nee, dat zou je me niet horen zeggen. Nee, nee. Voor wie is het bedoeld? Uh, dit is, uh, het is een CD die niet kinderachtig is. Dus het is uh, het gevoel van, uh, van voor alle... het is klassiek voor alle leeftijden, voor kinderen en andere volwassenen. En is het als je bijvoorbeeld. Een, je hebt natuurlijk nu een duidelijke politieke boodschap. Ik pak nog even een ander cd erbij. Daar ben je trouwens ook voor genomineerd voor een uh, mooie prijs, hè? de Notenkraker. Is, is deze, de koning kat en de heel anders? Nee, het is eigenlijk het is een, het is een ander verhaal. De notenkraker is het verhaal van Tchaikovsky. Ja, over, ja, die zit in de top drie van de nominaties van de Edison, de publieksprijs. Maar dat is weer wat anders. En zo heb ik meerdere... Ik heb ook een verhaal over Mozart geschreven en dergelijke. En ja, dat heeft mijn grote liefde. Ik vind het heerlijk om te doen. Ja, maar deze is wel anders, omdat hij ook die politieke boodschap heeft dan. Ja, dat, dat, dat, is, dat is eigenlijk ook de aanleiding geweest. En dat, het, dat we eigenlijk maar eens zien dat het een probleem van alle tijden is... Dat Zo'n menu in zich daar toen ook mee ja, bezig ging. Waarom maakte hij zich daar op dat moment druk over? Waar, waar, waar woonde hij toen? Um, nou, de man, de man was een, was een wereldburger. Ja, ja. Hij woonde in, in, in Engeland uh, op dat moment. Ja, het is, een, het is een probleem van alle tijden, ook van keuzes. En ja, in deze krapte wordt, gaat men sneller. Kijk, wat flauw is als men het heeft over de kunsten, die zakkenvullers. Ik denk dat een projectontwikkelaar de telefoon niet aanneemt... voor het honorarium waarop een klasse-A-acteur werkt. Dat, erger je je daaraan? Daar erger ik me wel aan, want er is veel onbegrip dat men maar denkt... ja, die zakkenvullers en wat doen ze daar allemaal. Je zal eens moeten weten wat er gewerkt wordt... voordat je zo'n viool kan spelen, voordat je in een orkest zit... Uh, ik heb de dingen weinig respectvol gevonden hm, op het moment. De politieke discussie. Je? De politieke discussie is weinig respectvol. Uh, uh, het wordt maar zo weggezet. En er zijn mensen die met geweldig veel liefde de dingen doen. En als je nagaat, e ook economisch gezien. vestigingsklimaat, buitenlanders. Uh, bedrijven, die komen hier eigenlijk vaak alleen om te vragen: ook, um, wat is er aan kunst? Wat is er aan cultuur? Het zijn ook nog dingen die wel degelijk ook hun gelden Opbrengen. Ik denk, ik ben niet een man van spandoeken. Maar ik denk wel dat maar je. Wel van pamflet. Uh, maar wel, wel een, een pamflet en je hebt je respectvol te gedragen. Maar, maar het is toch niet altijd een vraag ook. van of-of. Want wat ik hoor, het is altijd een vraag van keuzes maken. Maar is het ook niet in zo'n verpleeghuis... als daar toch een heleboel cultuur en kunst naar binnen wordt gehaald? Wie weet neemt de levensvreugde wel enorm veel toe. En hebben we daardoor ook dat verpleeghuis uh, een ander karakter gegeven? Hè? Of uh, bij ons speelt dezelfde discussie over sport. Ja, sport of het verpleeghuis. Breng de sport in het verpleeghuis. En wellicht uh, neemt daar ook de levensvreugde zoveel meer toe. Ik denk dat het in de politiek vaak gaat om die keuzes, het of-of. Maar ik mis soms wel eens het creatieve denken van het NN. en, -en. Ja, ik ben, het daar, ik ben het er helemaal mee eens. En ik denk dat, dat, dat kunst en cultuur, eh, dat daar een geweldige eh, genezende werking van uit zou kunnen gaan. En op het moment dat je in een verpleeghuis of in een ziekenhuis, je bent ambassadeur van een aantal dingen, en met een grote vreugde doe ik daar dingen. En dan ga je daar eens met een orkestje naartoe, of met een strijdkwartet. En als je dan ziet hoeveel plezier dat is, dan denk ik van ja, dat is mooi om dat te kunnen, om dat te kunnen doen. De Koning, de Kat en de Viool. De gegevens over de CD staan op de website en de CD is ook gewoon te krijgen in de winkel. I picture something is beautiful. Is full of life and it is all blue. I see a sunset on the beach, yeah. It makes me feel calm when I'm calm, I feel good. good.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 Jason Mijn ene zusje is echt de meest cool. Echt van deze generatie. Ali fan x fan En die praat ik echt zo. Hé, hey man. Hé, hey man. Yo, ex, man. Moet je luisteren, man. Wat ik nou heb meegemaakt, man. Dat is echt vet lauw, man. Ik wou vroeger dat mijn zusje gaan pisten. Maar dat ging niet. Van mijn zusje was veel te cool. Dan zei ze. Hé, Jokem, zit je met de disje. Ik geef je in een klap. Ik zal zeker niet missen. Ik hoop dat jij, Jochem Meijer over een onderwerp dat miljoenen mensen aanspreekt. De eeuwige strijd tussen broertjes en zusjes bij het opgroeien in een gezin. Vooral als een van de kinderen iets speciaals heeft. In de hoogdeaar kinder- en jeugdpsychiatrie uh, Frits Boer-Jochem verwijt zijn zus een alibi achtige houding. Terwijl die zelf natuurlijk staat te stuiteren van de ADHD. Uh, is er wel eens wat te lachen in een gezin met een kind waar iets speciaals mee is? Absoluut. Dat lachen, dat, uh, dat is het probleem niet. En naarmate uh, kinderen jonger zijn, is het ook eigenlijk een heel gewoon gezin. Want ik denk dat... Uh, kijk, het ligt er een beetje aan wat voor soort speciaal je bedoelt. Laten we even iets trouwens ja, zeggen. Ja, want definieer dat even. Want, wat, speciaal, wat is speciaal is ook een woord. Kijk, speciaal. Dat, dat, ik bedoel daarmee, alle kinderen... Zowel die met lichamelijke aandoeningen, dat kan zijn uh, een tijd lang leukemie, maar het kan ook zijn, je leven lang taaie slijmziekte of, of uh, spruw, noem maar op, het kunnen kinderen zijn met verstandelijke beperkingen. Het kunnen kinderen zijn die niet goed kunnen zien, niet goed kunnen horen. En kinderen met psychische problemen zoals ADHD, autisme, ADHD heeft Meijer zelf, vertelt je ons altijd. Mm -hmm. Dus uh, dat verschilt natuurlijk wel een beetje wat er speelt. Maar ik denk dat naarmate de kinderen jonger zijn, het ook voor die kinderen zelf een gewonere situatie is. Mm -hmm dat met het opgroeien daar dingen gaan veranderen. En uh, als je vraagt, van, uh, valt wat te lachen? Er valt zeker iets te lachen. Uh, wat uh, Jochemijen vertelt, ik hoor voor het eerst dit stukje... maar ik probeer meteen mee te pikken... is dat uh, het hem niet lukte om zijn zusje te pesten omdat ze te vet cool was. En dat, dus dat zegt ook iets over de genegenheid... en ook de wens op de pesten. Dat heel vaak die dingen samen gaan. Dat heel vaak aan de ene kant je met broertjes, zusjes... behoorlijk kunt knokken rivaliseren... maar ook ja, heel verbonden bent. En die, dat kan elkaar afwisselen. Um, en één derde, want dat, dat vond ja. ik wel opvallend om te lezen, dat één een van de derde van een derde van de gezinnen in Nederland is een speciaal gezin. dus het is niet niet ongebruikelijk dat ja. het voorkomt. Ja, nee, nee, klopt. Ja, en is het dan bijvoorbeeld in uh, zijn de verhoudingen in zo'n speciaal gezin, om het dan maar toch even die naam te ja. geven, anders dan in een in, in een gezin waarbij niemand speciaal is, althans ja. niet in die zin. Ja, nou, het is. Uh, um, wat je, kijk, het grappige is, als je uh, groepen vergelijkt... Hè, je kijkt naar een grote groep gezinnen met, waar niet zulke problemen spelen... en een grote groep waar het zelf wel speelt... is er gemiddeld weinig verschil. Maar het gemiddelde is heel bedriegelijk hier. Want je ziet binnen die groep met speciale kinderen veel meer uitersten. En het ene uiterste is dat, het, dat de problemen veel groter zijn... dat er veel meer conflicten zijn of dat, er, dat kinderen er meer last van hebben... Het andere is dat die gezinnen juist opvallen doordat er meer verbondenheid is. Dat ze meer met elkaar goed weten hoe ze problemen aanpakken. Dat het juist iets bijdraagt aan de ontwikkeling. Dat zie je toch in de volwassenheid. Kijk, veel ouders die, eh, waarvan een van de kinderen wordt geboren met een bepaalde aandoening... of waar die later blijkt, zijn natuurlijk dubbel ongerust. Vooral over het kind met die aandoening. Ja. Maar ook over die andere kinderen. Mm -hmm. Hoe moet dat nou allemaal wat kosten? Ja, want je gaat natuurlijk al je... ...tijd en aandacht gaat dat naar het dreigt, kind waar precies. wat mee aan de hand dreigt, is... ...en dan ja. de kinderen die waar, waar ja. niks mee is, die, die, die, die, die komen worden dan verwaarloosd. Dus dan is de angst dat, er, dat ook die andere kinderen daar problemen over overhouden... ...dat hoeft helemaal niet, het kan wel. En uh, ik heb dit boek ook om die reden geschreven... ...omdat ik denk, je kunt ook iets daarin doen als ouder... ...om zeg maar, de risico's dat het niet goed gaat te beperken... En de kans dat het juist iets oplevert, dat het tot meerwaarde leidt, dat het juist toeneemt. Want wat moet je dan doen als ouder? Heeft u daar, heeft u daar gewoon in. Nou, dan tips moeten voor? we misschien even kijken wat, wat, er, wat er mis kan gaan. Kijk, stel je even voor de volgende situatie. Hè? Ik neem iets. Uh, een, een meisje met thaislijmziekte. Dat is een ontzettend beroerde ziekte, waar kinderen vaak heel benauwd zijn. Uh, bepaalde zuurstoftenten moeten slapen enzovoort. Haar broertje, laat ik zeggen, is tien jaar en die mag. Je mag woensdagmiddag om 1 uur voor het eerst met de populaire jongen... uit de klas mag hij samen iets doen, terwijl die jongen niet ziet staan. Woensdag om half 1 krijgt zijn zusje een ongelofelijke aanval. Hij moet gebracht worden door zijn vader op de fiets... naar die populaire vriend, want die woont wat weg. En zijn zusje ligt blauw op de grond, iedereen naar toe En hij zegt, papa, wil je me brengen? Egoïst, denk jij aan jouw vriendje... terwijl je zusje hier bijna ligt dood te gaan? Oh ja. Ik schreef het maar even aan. Ja, ja. He. Heel begrijpelijk. Ja. En wat er dan dreigt, is dat die jongen het ook gelooft. Dat hij ook gelooft. Dat hij gelooft dat hij een egoïst is. Dat hij een egoïst is. Ja, ja. Hoe kan ik? Want wat vaak, kijk, als je het helemaal fout doet, en dat gebeurt heel weinig hoor, dan zeg je voortdurend: wees dankbaar dat je gezond bent. En ga niet zeuren, want we hebben alle aandacht nodig voor jou ziek zusje met de stoer. Dat, dat is extreem. Ja, wat gebeurt er dan met een kind die dat steeds te horen nou, krijgt? Er kunnen, er kunnen een paar dingen gebeuren. Wat er kan gebeuren is dat hij het gaat geloven... dat hij zichzelf ook een waardeloos gemeen egoïstisch rotkind vindt... en dat dat een levenshouding wordt. Het kan hem ook heel kwaad maken dat hij zich onbegrepen voelt... en dat hij vindt dat hij tekortkomt. Dat kan ook een levenshouding worden... Uh -huh. En dat is allebei, dat wil je liever niet zien gebeuren. En om even naar het voorbeeld terug te gaan. Kijk, als nou de dag daarna, want kijk, ouders kunnen niet alles tegelijk goed doen, dat bestaat niet. Als de dag daarna een van de ouders tegen je jongens. Goh joh, wat was dat een rotdag gisteren? Hè? Voor ons allemaal, voor je zusje, voor ons en voor jou een rotdag. Zo'n dag moeten we niet te vaak hebben. Hm. Maar ik snap best dat jij natuurlijk naar je vriendje wilde. En dat is ook helemaal niet egoïstisch, joh. Als je erop terugkomt, dan leert hij twee dingen: dat er niet zwart-wit in de wereld is dat dingen nuances hebben... Uh -huh. dat je een nieuwe kans hebt om iets te gaan doen... en dat je iets kunt repareren. Heel belangrijke les voor je leven. Ja, en het is dus eigenlijk niet te voorkomen dat dingen fout gaan, zegt nee. u. Maar je kan dan wel als ouder achteraf daar weer op terugkomen. Gelukkig wel. En dat dan weer in, in een, in een ja. goed perspectief plaatsen. Ja. Um, het valt ook op, dat schrijft u ook in uw boek, dat mensen er heel verschillend mee omgaan. Klopt. En ook, ook er heel verschillend volwassen mee worden. Dat sommige ja. mensen in rancune terugkijken op hun jeugd. Ja. Andere mensen uit dezelfde situatie er helemaal ja. niet in rancune Klopt. op terugkijken. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat te verklaren? Nou, ik denk dat uh, het heeft deels te maken met gewoon karakter. We verschillen van elkaar. De een zal een bepaalde ervaring gaan uitleggen. Van zie je welke altijd pech. En he, flauwe, maar toch wel nuttig was. Want van half gevulde glas. Hoe kijk je er tegenaan? Hetzelfde situatie. Hoe leg je het uit? Dus er zit een stukje karakter in. En die jongen die niet naar zijn vriendje komt van tien. Als, als die denkt: zie je wel. Uh, als het ook een beetje klaar ligt. Van ik ben ook een waardeloos kind. Als dat, dan, ja, dan zal hij dat, dat risico meer lopen. Als je het optimistischer gestemd bent, dan kan je dat makkelijker eroverheen stappen. Maar ook wat ouders doen is heel belangrijk hierin. En ik zeg het niet om ouders te veroordelen, want daar hou ik helemaal niet van. Mm. Maar juist om te zeggen, je hebt een kans. Het is niet met één keer klaar. Je mag best fouten maken. Ja. Maar je kunt gelukkig steeds opnieuw... De valt nieuw. wat te repareren. Ja, valt En dan... Ik moest net denken, toen Edwin Rutte dat vertelde... dat vind ik het als een prachtige initiatief om dit... Jajuli uh, Manuin, ook een speciaal kind, want een wonderkind. Hè? Met een zusje die ook mooi muziek ja, maakte. Uh, toen vertelde dat... ik denk ja, het gaat ook over waarde in het leven. Wat, wat vind je waardevol? Behalve, behalve uh, zeg maar dingen die je kunt vertalen in een prijs in de supermarkt. En muziek is waardevol. En ik heb in mijn boek ook een aantal columns staan. Ik heb een verhaal verteld van een man die solliciteert... als maatschappelijk werker. En er komt ter sprake dat hij uh, een zusje heeft met een. Uh, dat, dat, dat moeilijk lerend is. Uh -huh. En dan denkt meteen die, die HR-man, oh, daar heb je het al. Uh, en die, die denkt dat hij beet heeft, hij heeft zeker een probleem met zijn jeugd, wat je moet. Uh, en en zegt nou, hij zegt, zegt die, ik moet mijn zusje eigenlijk dankbaar zijn. Want in onze familie werd iedereen advocaat, accountant of uh, zakenman. Maar dankzij mijn zusje heb ik gezien dat er meer in het leven is dan dat. En dat er meer kan zijn wat betekenisvol is. Ja. En dat heeft met waarde te maken. Je ziet, ja, er is meer dan alleen maar scoren. Alleen maar de sterrenclame en de beelden die daar worden verkocht. Ja. En die leer je kennen in een gezin waar alles aan de hand is. En is dat ook een troost voor ouders? Want ik kan me voorstellen dat het voor heel ouders best heel zwaar is. Ik, uh, het mag een troost zijn. Uh, en wat ook, kijk, nog even iets anders. Het boek heeft een andere titel gekregen dan ik afhankelijk uh, wilde. Ik had willen schrijven over broers en zussen van speciale kinderen. Er staat nu speciale en gewone kinderen. De reden is dat ik zag dat wat je bij die speciale kinderen ziet... en het zijn er sowieso zijn er veel gezinnen waar het speelt. Ook jouw gezin hoorde ik net, Michel. Ja, ja. um, dat is eigenlijk uitvergroot wat in elk gezin kan spelen. In elk gezin is wel eens een kind dat het moeilijker is... zonder dat hij meteen ADHD hoeft te hebben. Ja. Dus een soort vergrootlas. Dus, uh, je kan die, dus elke ouder kan die troost putten dat je dat wat er niet leuk is, niet alleen maar slecht is. En dat wil ik uitvergroten. Het is een misverstand. We moeten afronden. Oké. Okay. Ja, want we gaan naar onze dichter. Okay. Ja, ook weer kunst. Goed. Mensen die nou. het boek willen lezen, de gegevens staan op de website. Okay. En daar staat nog veel meer in uh, ja. dan wat u net hier ja. kon vertellen. We gaan naar Sinkgraven. Renze. Goedendag. We gaan nou graag naar jouw gedicht luisteren. Goed, het gedicht heeft als titel Koning Halbe. Er was eens een koning, Koning Halbe. Hij had een kat die spinde bij de haard en een viool, de mooiste van het land. Op de viool speelde een oude violist en als hij speelde was iedereen stil. Hij vroeg niets, alleen een maaltijd, een goed glas en een warm bed. Maar Koning Halbe was gierig, dus nam hij een muziekdoos, want die eet niks, drinkt niks en klinkt ook prachtig. Toen stopte de kat met spinnen, de koning werd ziek en de muziekdoos stopte. Niemand die treurde. Onder het raam van koning Halbe speelde s'avonds de oude violist. En het klonk zo treurig en zo mooi, tranen blonken in zijn ogen. De volgende morgen vond men de koning, gestorven, maar met een glimlach op zijn lippen. <laughs> Renze, dankjewel. We zetten gedicht op de website. Dit is de dagpunt nu. Nou, Edwin. <laughs> je, me, je inspireert ook al dichters. Verdorie, <laughs> ik vind het enig... Ik dacht wat dit is. Nou, ik vind het fantastisch. <laughs> enig, enig, enig. Mooi. Hartelijk dank voor jouw komst. Ook hartelijk dank aan Marjan Overs, aan Frits Boer en aan Michelle Maas. En wij gaan naar het nieuws van drie uur. En daarna zijn we bij u terug met een reportage over een koptische priester die in Nederland op zoek is naar een baan. Tot zo.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 Dit is Radio 1.